5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In het Duitse Insel heeft Thomas Krol bij de WK-afstanden verrassend goud gewonnen op de 1500 meter. In een tijd van 1.42.58... versloeg hij de grote favorieten Kjeld Nuis en de Rus Dennis Juskov. Juskov werd tweede en de Noor Lunde Pedersen derde. Kjeld Nuis werd vijfde. Eerder vanmiddag won Irene Wüst voor de vierde keer in haar carrière de 1500 meter bij de vrouwen.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 Daarvan doneerde de Franse voetballer Kylian Mappé 30.000 euro. De Britse voetbalpresentator Gary Lineker droeg bijna 1000 euro bij. En dan voetbal. In de eredivisie heeft FC Emmen... vanmiddag thuis gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 3-2. Door de zegen staat Emmen nu een punten gelijk met ADO. FC Groningen-Vitesse eindigde in 2-1. En eerder vanmiddag speelde Fortuna Sittard tegen Excelsior. In Sittard werd het 4-1.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 Over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort vind je op www.ziefmzandvoort.nl of ZFM Text TV. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij, en jij, en beleeft het. Dit is het ritme van Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Hé! <laughs> Dit is wel heel raar. Er komen er eerst nog, nog een paar oude spotjes voorbij. Maar ja, dat heeft ook alles te maken met zo'n open dag. Goed, uh, die mensen die denken, is het dan donderdag? Nee, het is vandaag uh, zondag, maar wel tussen vijf en zes. De oorspronkelijke bedoeling was dat er hier een aantal... DJ's stonden te staan, maar die, die zijn afgehaakt. Dus, dus zeggen wij, nou, dan gaan wij nog wel een uurtje verder. Daar heb ik helemaal geen moeite mee hoor, dat heb ik zeggen. Het mooie nieuws is dat we dus hier gewoon uh, nog even wat actuele dingen... er nog uh, in dit uur tussendoor kunnen douwen. Dat gaan we dan ook zeker doen. Uh, dit niet, overigens. Jolien uit, uh, ik denk 2015. Uh, end of story was dat. Ook daarmee heeft zij uh, 3FM weten te halen. Dus, uh, dus wat dat gaat, helemaal goed. En natuurlijk, uh, wij ook uh, hebben een beetje meegelift op dat kleine succes... Ja, het was uh, als ik uh, Leon die kijkt ook naar, uh, naar het scherm uh, wat er allemaal gebeurd is met het schaatsen. Ja, er, er zijn nog wat gouden plakken uh, gevallen. Iedereen wust, iedereen Schouten, Nou, uh, het schiet lekker op. Ik weet alleen niet of Thomas Kroll op de 1500 meter ook uh, gewonnen. Gewonnen. Ja, zeer. Kijk, dat, uh, dat had ik niet helemaal meegekregen. Dus die is dus ook wereldkampioen. Dus dan krijgen we nog een gouden pak erbij. Het is een uh, gouden dagje. En ik denk dat dat... Zeg, pak eens even een microfoon, uh, fijne vriend. En, uh, dan kan ik ook eens even wat... Uh, want uh, jij uh, hebt... Uh... Laten we eerlijk zeggen dat uh, ja. vandaag een gouden dag voor ZFM ja, dat was. dat wou nou he? net zeggen. Ja, dat dat was het ja, ja, bruggetje wat ik wilde ja, maken. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh... <laughs> Kijk, het is natuurlijk <laughs> hartstikke leuk dat we het met schaatsen doen. Maar ja, ja. ZFM staat vandaag voor... Nieuwe mensen, nieuwe ideeën, ja. nieuwe leuke dingen voor de radio. Normaal gesproken en het is best maak geluk, jij altijd he? je mond leeg uh, voordat je no, wat uh, zegt. <laughs> maar goed, uh, ik, ik val, overval je ermee. Uh, ik stond net met een bek vol <laughs> mondjes, dus laten we eerlijk zijn. Ja. Ja, ik, ik maar ik vond het, het was een ontzettend leuke dag, laten we eerlijk ja, ja, dat is alleen maar goed. Uh, t, t, het begon al om tien uur met, uh, met een Jess uh, uitzending Ja, ik. we hebben vanmorgen, zijn we om tien uur begonnen met yes. hmm. jazz. Daarna zijn we eigenlijk gewoon lekker doorgewandeld. Dan hebben we hebben ontzettend leuk, daar hebben de meiden verzorgd, uh, Dolly en Gerry, het truitje voor Nick. Het truitje voor Niek? Ja? Is, dat, is dat het speciale die, Niek is nieuws? Oh. Nick is binnenkort uitgeteld. Dus oh, uitgerekend heet dat, geloof ik. Nou, hij is uh, ook sidekick voor dit programma. He. 22 ja, ja, ja, augustus duurt nog even. Maar hij komt, al, nog, hij komt er wel hier terug. Maar ze dus. hebben een prachtig truitje... voor zijn uh, komende kleinkind. Met oh. prachtig logo van ZFM erop. Dus het was eigenlijk... Dit was een van de hoogtepunten van deze dag. Oké, okay, nou, fijn Leon. Dan ga ik ga weer verder. Dus. Ja. <laughs> maar goed, dit in het licht van de open dag. En het feit dat wij dus natuurlijk als programma... het dakje hebben van ZFM Zandvoort. Want daar worden wat programma gemaakt. Dit is actueel. Ik kan niet anders zeggen, want ik geloof dat we hem al twee weken lang... draaien al bij ons hier bij ZFM Zandvoort. En ook in ons programma Alternative FM. Elke donderdagavond tussen... 8 in 10 te horen. T.B. Florissen en Blue November Sky. to hesitate But you can't argue with a heavy heart So I anticipate And never love another and the stars light up so perfectly In that blue November sky Like it was nothing to you. Felt the scent of my body. The scraggy and cloudy. Couldn't take me away. Zij heet Jora, maar uh, dat is uh, de, de, de naam van de acte eigenlijk. Maar daarachter schuilt Mario Krijleman. En die hebben we hier ooit ook nog uh, bij ons uh, in de studio gehad. Niet onder de naam Jora, maar wel onder een andere naam. Maar dit is duidelijk gericht op uh, de mainstream. Uh, dat, uh, dat is wel goed te merken. Dat is uh, wat minder voor uh, TB Florissen. Uh, Thomas uh, heeft ook een, een nieuwe uh, nummer uitgebracht. Uh, en dat uh, heb je net uh, kunnen horen. Blue November Sky. En dat nummer, ja, dat nummer, dat heeft hij, uh, nou ja... Uh, aan het eind van het afgelopen jaar geschreven. Het uh, gaat nog even door deze open dag... hoewel uh, het is uh, net uh, zo'n beetje van een kroeg... die uh, bezig is aan het sluiten. Dus, dat, uh, dus mocht je nog uh, zin en trek hebben om langs te komen... dan kan dat. We zijn er nog uh, tot zes uur en daarna gaat de boel gewoon pot dicht. Want dan is het ook uh, voor ons uh, weekend. En dan uh, vinden we het wel weer mooi geweest bij ZFB Zandwoord. Dat uh, zeg ik er dan maar even bij. Um, muziek uh, voor uh, de mensen die uh, denken van... Hey, uh, Zit er dan niks actueel zien. Nou, dit is wel heel erg kakelvers, kan ik, kan ik erbij zeggen. Het is echt net een week uit. En dan heb ik het over de jongens van Dandelion. Want Paul Bond, die is afgelopen jaar ook bij ons langs geweest in de studio. Uh, om uh, een aantal nummers van het, uh, ja, van het volgende album te laten horen. En dit zal er zeker op staan. What a nice surprise. En het doet ons denken aan Crosby, Stills, Ness en Young. ik weer naar de, naar de beelden van onze publieke omroepen te kijken. En ik zie die Suzanne Schulting daar weer uh, schaatsen. Die gaat de huishouden. Daar, oh. Dat is niet te geloven. De rest wordt uh, gewoon weer uh, op een totale achterstand uh, gezet. Maar goed. Het is, het is wel een beetje de sportdag uh, van vandaag. Uh, het is ook de open dag van uh, ZFM Zandwoord. Twee nummers achter elkaar. What a nice surprise. Ja, dat uh, zou je ook uh, denken. Dan the Lion. En iedereen die dat nummer hoort, die zegt, jee, dat lijkt toch ontzettend veel op Crosby's Stills, en Young. Dat zeggen de jongens ook zelf. Uh, ik zei het net ook uh, hierachter. Ik zeg: Crosby, Stills en Young bestaan nog steeds. Alleen ze heten nu Dandelion. Dat is het, uh, dat is het verschil. Uh, Farleaf Clover hoorde je daarachter. Dat is van Dandelion niet. Nee, dat is van Dakota. Dat zijn uh, vier dames. Eén uh, aardige. Ja, aardigheidje is uh, daar dat uh, een van de dames Lana, koper met dubbel O. Dus geen familie van. Um, een dochter is van een. Saxofonist die ook met Doe maar optredens heeft gedaan. Jan Koper. De, de man heeft ook nog als sessiemuzikant meegewerkt aan, aan een aantal albums van Doe maar. Dus uh, het is toch een klein beetje um, ja, waar de wieg heeft gestaan met muziek uh, ingeënt. Dat, dat kan haast niet anders. Deze die hopen we nog een keer hier uh, in onze studio uh, te krijgen. De uh, twee komen uit Rotterdam. Het nummer wat ze hebben achtergelaten heet Pact of Steel. En het nummer, uh, dat, dat, dat zeg ik al. Uh, het... En de mensen heten Sommerhoes. Kom er haast niet meer uit. Tot aan het eind. Nothing at all van uh, Ayon En uh, dat ging over een uit, onuitgesproken liefde. Moet ik erbij zeggen. Uh, zij zit nu ergens op Sri Lanka. Maar dat heeft uh, alles uh, te maken met een uh, studie die ze aan het uh, doen is. En nou, dat is uh, een reden, een bijkomende reden is dan... Uh, en uh, misschien wel een uh, hele mooie... is dat je dan toch ook nog uh, misschien wat inspiratie kan opdoen... voor wat uh, nieuw materiaal wat je dan wil gaan maken. Misschien doet ze dat al, dat weten we niet. Maar dit had ze nog voordat uh, zij naar Sri Lanka vertrok achtergelaten. En dat hebben die jongens van King Forward Records uh, uitstekend uh, opgepikt. Die denken, dat gaan we nog even een beetje... dat proberen we nog een beetje een slaatje uit te En Dat is dan al aardig uh, gelukt. Pact of Steel hoorden we daarvoor van Summerhoes. Deze dame die gaat uh, deze komende donderdag uh, bij ons in uh, de studio uh, optreden. En dan heb ik het over Lizzie V. What en daarachter know, schuilt Lisanne Veenendaal. It's critical, unbearable. Above it all. So magical, invisible. I live as I breathe it. Oh. De dame heet Nicky Monroe en het nummer dat heet Peace of Mind. Daarvoor horen we Lizzie V en daarachter schuilt achter Lisanne Veenendaal. Deze dame, die laatste die ik noemde... Uh, en ook het eerste wat je in dit blokje van twee hebt uh, gehoord is degene die jij uh, 14 februari hier gaat aantreffen... bij ons in Alternative FM. Uh, een beetje reclame mag, uh, want tenslotte hebben we mensen ook nodig... op deze open dag van ZFM Zandwoord. Het is niet alleen radio, maar het is ook voor allerlei andere platformen... die je kunt bedienen. Deze groep, die, daar hebben we al warme banden mee. Dat is Alaska met The Comedy of Distance. Lullaby, Zo heette dat uh, nummer. En dat is niet uh, zomaar dat je denkt van... hé, hey, uh, waar komt dit vandaan? Nou, dat komt gewoon uit Nederland. Uh, want achter deze mensen uh, schuilen Sam van Ommen... en Julia Schellekens. Dat uh, zijn de voornaamste uh, twee. Maar goed, ze hebben natuurlijk ook nog een aantal sessiemuzikanten... in de studio uh, gehad. En wat heel erg opvallend is... is dat dit werk is geproduceerd door Tim Knol. Inderdaad, die... En de EP die ik hier heb uh, in mijn uh, handen, so far so good... die gaat uh, op 22 februari verschijnen. En dan mag ik de rest ook draaien. Dus uh, voorlopig uh, laat ik het lekker eventjes bij A Widow's Lullaby. Daarvoor horen we um, Lizzie V met uh, Little Big Secret. Die had ik volgens mij al gezegd. Nou ja, de Comedy of Distance, die hadden we het recht voor. Van Alaska. Uh, want ja, uh, deze jongens die hebben uh, afgelopen jaar in 2018... De Plea for Peace uitgebracht. En wat er allemaal op staat... ja, dat moet je allemaal zelf bekijken. Er staat sowieso een ode aan... bijvoorbeeld uh, een singer-songwriter. Ik ben weer even zijn naam kwijt. Dus ik uh, hou het eventjes daarop. Maar het is een uh, illustre singer-songwriter. Uh, Nick Drake. Dat is de man. Inderdaad. Die, uh, die, daar hebben zij een song aan op gedragen. En dat zal met name te maken hebben... met de literaire inslag... die Frank Bond heeft. Uh, dat is ook wel heel duidelijk uh, door... Uh, ja, terug te horen in de doorkijkjes... die Alaska biedt... Eh, met de nummers die zij hebben gemaakt. En dat is niet alleen bij de derde album... maar eigenlijk ook bij het tweede. En ook een pixie bij het eerste album. We zijn er bijna door met deze open dag van ZFM Zandvoort. Afgelopen donderdag hadden we deze dame in de studio en toen had ze het over een heel mooi liedje wat ze heeft geschreven naar aanleiding van ja de straten in New York, Streetlight silhouettes van Joël Gouracharan, want zo heet ze It Dan komt er aan alle leuke dingen een eind. En ook aan deze open dag. En dan zit het erop. En dan gaan we gewoon een vrolijk afsluiten. Uh, Joël Goer-Charande was dat met Streetlight Silhouettes. En deze, dat is denk ik wel een hele bekende. Want dit gaat over Zandvoort. Over een drenkeling. En over een man die daar een liedje over heeft uh, gemaakt. Ruud Haveling met Nightfalls on the Town. Wat ons betreft, komende donderdag zijn we weer en straks gewoon veel plezier met alles wat met ZFM standvoort te maken heeft. Dag! The Disappointed, ain't that something? Fisherman's wife Never tires Of waiting around a One arm banded behind A dirty window Keeps on flirting Sunken sun will rise A faraway bell tower chimes When night falls on the town Right before the light dies And night falls on the town